Vijf uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Tweede Kamer niet verrast door recessie. Zeker 270 doden bij brand in gevangenis Honduras. En herbouw zendmast Hoger Smilde begint volgende maand. De Tweede Kamer reageert teleurgesteld, maar niet verrast op de jongste cijfers over de economie. CBS meldde vandaag dat Nederland in een recessie zit. Het laatste kwartaal van vorig jaar krompt de economie 0,7 procent. Het kwartaal daarvoor met 0,4 procent. Oppositiepartij PVDA vindt dat nu vooral moet worden ingegrepen in de woningmarkt... en dat de hypotheekrenteaftrek moet worden aangepakt. Volgens Kamerlid Plasterk houden VVD, CDA en PVV nog altijd allerlei taboes overeind. D66 en GroenLinks herhalen hun pleidooi voor hervormingen... onder meer op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Regeringspartij VVD benadrukt dat de overheidsfinanciën op orde moeten komen. In een langlopende crisis kom je er niet door bezuinigingen uit te stellen... vindt Kamerlid Harbers. Het nu aanpakken van de hypotheekrenteaftrek noemt hij linkse praatjes. Het dreigt opnieuw een faillissement voor het consortium dat de hoge snelheidslijn Zuid exploiteert. Volgens minister Schults van Hagen is het 2 voor 12. Vorig jaar werd een faillissement van het consortium van de NS en de KLM nog maar net voorkomen. Om de HSL Zuid te redden, moet die volgens de minister geïntegreerd worden met het hoofdrailnet van de Nederlandse Spoorwegen. Daarmee wordt de HSL Zuid ingepast in de normale dienstregeling. Minister Schultz wil snel goedkeuring van de Kamer voor deze deal met de NS. Een brand gisteren in een gevangenis in Honduras zijn zeker 270 doden gevallen. Volgens autoriteiten kan het doodental nog oplopen... omdat ruim 350 gevangenen worden vermist. Vermoed wordt dat de meeste van hen zijn omgekomen... want er zijn maar 21 gewonden opgenomen in het ziekenhuis. Mogelijk is een aantal gevangenen in de chaos ontsnapt. In de gevangenis zaten ongeveer 850 mensen opgesloten. De brand brak laat in de avond uit door nog onbekende oorzaak... en het duurde ruim een uur voordat het vuur onder controle was. Tientallen gevangenen die in hun cel zaten, konden geen kant op. De meeste slachtoffers kwamen door verstikking om het leven. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een symposium afgelast... waar een omstreden sharia, gele sharia geleden zou spreken. De Brits-Palestijnse Sheikh Haddad zou vrijdag in debat gaan op de universiteit. Een Kamermeerderheid had vandaag opgeroepen... de man de toegang tot Nederland te ontzeggen. De universiteit zegt dat er zoveel ophef is ontstaan dat een academisch debat niet meer mogelijk is. Het afgelasten van het symposium zou niets met de veiligheidssituatie te maken hebben. Sheikh Haddad zou spreken op een bijeenkomst van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam. Hij is lid van een Britse sharia-rechtbank en staat bekend om allerlei antisemitische uitspraken als joden zijn de vijand van God. Op het Manieveld in Den Haag hebben zo'n 800 werknemers van Netcar een manifestatie gehouden tegen de dreigende sluiting van de autofabriek in Born. Tijdens de manifestatie zei minister Verhagen dat hij een goed sociaal plan van de Japanse autoproducent Mitsubishi wil voor de 1500 Netcar-medewerkers die hun baan verliezen. Andere sprekers waren onder andere PvdA-leider Cohen, SP-voorman Roemer en CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van Netcar. De zendmast in Hogersmilde wordt vanaf eind maart herbouwd. Dan beginnen de uitvoerende werkzaamheden aan de nieuwe stalen mast op de betonnen toren. De 300 meter hoge zendmast in de Drentse plaats stortte in juli in door een brand. Sindsdien zijn er problemen met de ontvangst voor radio en tv in Noord-Nederland. Een noodmast in Assen loste de problemen niet op. In de zomer moet de nieuwe zendmast in Hogersmilde klaar zijn. Het Zeeuwse gezin dat verdacht werd van de zware explosie in Rittem in september is onschuldig. Volgens het OM hebben de drie leden van het gezin onterecht vastgezeten. Op het strand bij Rittem ontplofte in september een kerson. De daders gebruikten daarvoor zware explosieven. Enkele weken later werden een man van twintig en zijn ouders uit Oost-Soeburg aangehouden. De zoon zat zeven weken vast en zijn ouders een week. Ze hebben altijd ontkend.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 Pas in 1842 werd de eerste officiële Spaanse vertaling van loft en zotheid gedrukt. Het is nog niet duidelijk hoe de tekst in de bibliotheek van de Portugese synagoge terecht is gekomen. Het weer en nog vanavond vooral in het oosten opklaringen, in het westen af en toe regen. Temperatuur ligt rond het vriespunt waardoor het lokaal glad kan zijn. Vannacht ook in het oosten bewolkt en regenachtig. Morgen en ook de dagen daarna wisselvallig bij een graad of zeven. Vanaf zondag wordt het tijdelijk wat kouder met kans op een sneeuwbaar. ANEB verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht en bij Rotterdam. Er zijn er niet zo heel veel opvallende files. De wat langere files zien we nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelofarensveen en Hoogmade, 7 kilometer. Er is een aanrijding geweest op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Daardoor staat er tussen Boerakker Akker en Leek 3 kilometer file. Bij Rotterdam zien we de wat langere files, dus vooral op de A13 vanuit Den Haag, 9 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein. En de A15 vanuit Europoort, tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein, 8 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Zes over vijf, goedemiddag. Wees gerust, er valt genoeg te lachen het komend half uur. Tenminste als u van André van Duin houdt. De opening van een overzichtstentoonstelling van de Volkskomiek. We zijn erbij. Eerst de ernst van de dag. De milde recessie. Want uh, daar verkeren wij nu officieel in. De economie is het laatste kwartaal van 2011 met 0,7 gekrompen. Twee kwartalen van krimp op rij betekent recessie. Onder Ruding, oud-minister van Financiën... en jarenlang topbankier van de Amerikaanse Citibank. Goedemiddag, meneer Ruding. Goedemiddag. Lijkt de situatie op die van de recessie van 2009? Ik geloof het niet. Uh, toen was daar een uh, hele ernstige recessie... Een krimp van uh, in alle landen, maar ook in Nederland van 4 à 5 procent. Uh, nu is dat een, ja, een milde recessie, uh, dus het is wel verschillend. En Had dit nou op enige wijze voorkomen kunnen worden? Nee, dat is moeilijk. Um, de uh, situatie wordt natuurlijk niet alleen door Nederland zelf bepaald... maar ook door de omringende landen. Uh, er is een daling van, de, ja, van het vertrouwen in de markten, ook door die eurocrisis... En uh, kijk, als het alleen een probleem is van Nederland... dan uh, kun je er iets aan doen. Uh, nu is dat moeilijker. En dan moeten we moeten hopen dat het uh, ja, mee, mee blijft vallen... dat het niet ernstiger wordt. Ja, Nederland doet het relatief gezien uh, slecht ten opzichte van andere landen in de eurozone. W waar komt dat door? Nou, dat hangt vanaf wat je neemt. Uh, deze krimp is inderdaad... Iets groter dan ik had gedacht, had verwacht en gehoopt. Um, we doen het um, op een aantal punten beter, uh, gelukkig wat betreft de uh, werkgelegenheid en de werkloosheid. Maar um, het is ook naar mijn mening een waarschuwing dat we ervoor moeten, moeten zorgen dat onze concurrentiepositie uh, op peil blijft. Die is redelijk. Maar we moeten kunnen blijven concurreren. Met name met, met Duitsland, want dat is natuurlijk toch de belangrijke en grote puur. Uh, ja, en om te kunnen blijven concurreren... zei minister Verhagen vanmiddag in de reactie... dat we in zijn optiek slim moeten bezuinigen. Wat is slim volgens u? Ja, ik ben dat natuurlijk wel met hem eens... maar dat is een algemene term. Ik weet niet wat hij precies bedoelt... maar ik zou het vertalen in de noodzaak... om wel maatregelen te nemen, uh, bezuinigen... maar niet alleen letten op, op het geld als zodanig... maar ook op de structureel uh, noodzakelijke hervormingsmaatregelen... Die te maken hebben ook met de arbeidsmarkt, dus niet alleen met de overheidsbegroting. En ik denk toch ook met de, het, het eerder laat ingaan van, van de AOW, maar met name het ontslagrecht en dergelijke dingen. En bij de overheids. Uh, begroting moet je letten natuurlijk op de uitgaven van de overheid en ook de belastingen, dus de inkomsten. Maar ik zou toch vooral willen letten op de, op de uitgaven, want voortdurend belastingen verhogen, dat helpt ook niet voor de economie. En dan ontkom je ook niet aan politiek impopulaire maatregelen? Ja, dat zal onvermijdelijk zijn. Zoals? Uh, nou ja, dat mag iedereen zelf kiezen. Wat, wat zou je wil u kiezen? Doen. Maar Nee, maar je ontkomt er niet aan om vervelende maatregelen te nemen. Maar wat uh, zou uh, u kiezen? Uh, um, nou, doet wat ik kies. Ik zei het net al, structurele maatregelen. En bij de hervormingen, ja, je zult toch moeten letten op de, op de zorguitgaven. Want die stijgen nog steeds heel snel. Er zijn maatregelen genomen, maar toch punten van meer eigen risico, eigen bijdrage en dergelijke. En bezuinigen op ontwikkelingshulp? Nou ja, dat is een mogelijkheid, omdat dat een heel groot bedrag is in Nederland. Bezuinigen daar heeft natuurlijk grote. ...nadelen voor de mensen in ontwikkelingslanden en ook politiek ligt dat hier moeilijk. Maar dat heeft een veel minder nadelig effect op de binnenlandse economie. Dat is logisch, hè, want die bedragen worden elders uitgegeven. Dus ik denk dat dat punt bijna zeker opkomt. Uh, en dat zal natuurlijk politiek niet gemakkelijk liggen. Nee, bij, bij het CDA niet. Hè? Uh, wat u betreft dan liever ontwikkelingssamenwerking dan aan die hypotheekrente komen? Nou, dat vind ik geen, geen, geen keuze. Uh, uh, dat zijn verschillende zaken. Ik vind zelf, dat zeg ik al jaren, dat je uh, kritisch moet kijken en ook moet handelen ten aanzien van de hypotheek Die is goed bedoeld, maar die is toch wat uit de hand gelopen. En met name voor die aflossingsvrije hypotheken is het te gek voor woorden dat dat nog steeds uh, door kan gaan en volledig aftrekbaar is. Maar je moet ook niet met wilde maatregelen komen, want dan verziek je de huizenmarkt. En uh, dat is ook niet best. Dus dan moet je, maar je moet wel maatregelen daar nemen, denk ik, ja. En kan je nou ergens uit afleiden... ...of wij nu het ergste gehad hebben voorlopig, qua krimp? Nee, daar kan ik helaas geen zekerheid geven. Um, dat hangt ook af van de andere landen. Het is tot nu toe heel mild. Ik denk dat het, dat het uh, eerste kwartaal 2012, waar we nu in zitten... ...ook nog wel een lichte krimp zal geven... Het gaat nog wel even duren en dan kan er wel weer herstel komen. Het is dus niet dramatisch, maar ik zou ook niet durven zeggen dat het, uh, dat het nu over is. Nou, en voor wat betreft het kabinet, wat, wat denkt u als u in uw glazen bol kijkt... met al uw politieke ervaring, gaan ze hier uitkomen uit deze opdracht? Nou ja, dat hangt van het kabinet zelf af. Nee, dat begrijp ik. En, nee, nee <laughs> nou, maar in dit geval, ja. Maar ik wilde zeggen, het kabinet komt er denk ik wel uit... En uh, het zal natuurlijk moeilijker zijn met de gedoogpartner het PVV. Uh, ik denk dat uh, als je, zoals uh, Verhagen zegt, uh, slim bezuinigt, dat je daar ook met de PVV wel uitkomt. Maar dat moet ook wel op een verstandige manier gebeuren: dat het elkaar niet te veel gaat irriteren. En misschien zijn er ook maatregelen waar je ook af en toe uh, met een wisselende meerderheid met, een, met andere partijen kunt werken in de oppositie, zoals nu al gebeurt met Europa. Dus ik, ik zie de redelijke kans dat men eruit komt. Maar het is natuurlijk niet gemakkelijk. En absoluut geen zekerheid dat dit kabinet eruit komt met de PVV. Meneer Roeding, hartelijk dank voor uw toelichting op deze mildere sessie. En wat zich, dat, wat zich allemaal dat met zich meebrengt. Hartelijk graag, dank. Graag Goedemiddag. En in de sfeer van dat nieuws, het nieuwsvrij uitgever Wegener, daar komt een miljoenenbezuiniging. De uitgever, bekend van regionale kranten als de Stentor, de Gelderlander en Huis-en-Huisbladen, schrapt één op de tien banen. Ze gaan meer inzetten op internet. Kort nieuws blijft wel gratis. Duiding verdwijnt achter die zogeheten betaalmuur. Het leidt tot ongerustheid bij het personeel... vertelt Ron Lodewijks van het Bramans Dagblad. Men heeft in grote hoofdlijnen de boodschap neergezet... dat de verandering uh, snel moet gaan, vooral snel moet gaan. Maar uh, de vraag hoe dat dan moet met minder mensen... die is niet beantwoord. En weten mensen al of hun baan... Aan een dun draadje hangt? Dat weten de mensen op dit moment niet. De vraag is hoe snel uh, die, die uh, banenreductie uh, gaat. Maar het plan is nog steeds om uh, voor het eind van het jaar uh, met 300 tot 350 banen minder uh, meer werk te moeten doen. Dat worden onzekere tijden? Dat worden onzekere tijden, ja. Absoluut. Maar ja, we zitten toch in een recessie. Ja, dat past er wel bij, ja. kun je wel stellen. Ja. Blijft er nog iets van de kranten over? Nou, de krant zal, zal er het eind van het jaar uh, nog zijn. Maar uh, onduidelijk is hoe de, de volgende bezuinigingen eruit zullen zien. En uh, dat in dat ongewisse leven, dus verdere banenreductie, wordt niet uitgesloten. Nou, ik werk op de redactie in Eindhoven. Ineens bent u zelf nieuws? Uh, ja, zeker. Ja, zeker op zo'n redactie in Eindhoven. Wat gaat het betekenen? Wie moet eruit? En blijft er nog wat over? En blijft er nog wat over, want ja, degenen die overblijft... die krijgen een enorme taak bij, dat is uh, wel duidelijk. Hè? Met minder mensen, meer doen. U bent een ouderwetse krantenman? Helemaal, ik ben helemaal van papier. U moet om, hè? Internet, daar nou draait het om. Ja, verschrikkelijk, hè? Ja, u lacht erbij. Ja, ik lach erbij. Als een boer. Ja, kijk, ja, nou dankjewel. Met kiespijn. Het is, het is zo. Ja, goed, ik zie in mijn omgeving wel dat het, dat het verandert. Uh, we kunnen niet tot nog eens 100 jaar uh, kranten gaan drukken, denk ik. Dat is toch een uh, station dat gepasseerd is. Maar ja, Wegener moet geld gaan verdienen met online activiteiten. Daar komt het eigenlijk op neer. En de harde waarheid is, dat is heel lastig om daar miljoenen mee te vangen. Want mensen want... denken dat alles gratis is. Zeker. In die zin is dat ook niet concreet ingevuld. Er zijn allerlei wensen die er zijn. Het is allemaal onkleed met heel veel onzekerheden. Ja, daar, daar moeten we nu op af. Er is een club de wegen. die heet de Waakhonden. Dat is een uh, vertegenwoordiging van de kranten, van redactieraden en redactiecommissies. Maar nou, wat doen die Waakhonden? Blaffen nou, of bijten? Uh, hoofdzakelijk blaffen als waarschuwing dat er wel gebeten kan worden. De Waakhonden kijken de kat uit de boom, denk Zoiets. ik. Zoiets, ja. Nu is er mee te leven, maar het moet niet, niet te gek worden. Op een gegeven moment zeggen we ja, dit dus even niet. Heeft Wegener de afgelopen jaren de boot richting internet gemist? Ik heb soms wel een beetje dat idee, ja. Je mag dat inderdaad wel zo hard zeggen. Maar dan is de vervolgvraag, valt dat nog te repareren? Ja, dat moeten we dus afhachten. Daar kan ik ook geen zinnig woord over zeggen. Het is moeilijk, geld verdienen op internet. Ja. Dus we moeten elkaar daarin proberen te versterken. Gewoon heel goed samenwerken, denk ik. Om dan toch proberen om het schip drijvende te houden. Want ja, iedereen weet al jarenlang dat kranten ergens eindig zijn. En dan zullen wij toch wel ergens in het najaar... dan de mensen zullen inderdaad hun namen en hun rugnummers weten wie dan, zeg maar, de klos is in dit geval. Marcel de Boer was dat, die laatste spreker. Het lid van de Centrale ondernemersraad van Wegener. In gesprek met Louis Dekker. De Syrische president Assad kondigt een referendum over de grondwet aan. Ondertussen probeert minister Roosentaal Rusland tot meer actie richting Syrië te bewegen. Dat zo. De actie op de Nederlandse wegen. Wijnand Zwaan, bij de AWB. We zien een normale avondspits. 28 files, iets meer dan 100 kilometer. Een paar zaken vallen op. Op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelpen-Oler en Maaspracht staat inmiddels 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Veel vertraging levert de fiets op op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Soeterwouden. en op de A50 van Arnhem naar Os. Er staat het na een ongeluk voor knooppunt Valburg vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. De Syrische president Assad wil volgende week een referendum houden... over de nieuwe grondwet. Kort daarna moeten er dan parlementsverkiezingen komen... Het referendum was een belofte van de president aan zijn tegenstanders, correspondent Sander van Hoorn. Sander, uh, zoiets organiseren in meer dan een week in een land, nou ja, in oorlog, wat we elke dag zien, hoe ziet Assad dat voor zich? Ja, dat is een goede vraag, want uh, ook vandaag werd er weer op meerdere plekken zwaar gevolgd. Homs, Hama, uh, zelfs in wijken van Damaskus uh, wordt gesproken over uh, militaire... Aanvallen en ja, als je daar inderdaad volgende week zondag stembussen wil neerzetten. Het is mijn raadsel hoe dat voor elkaar te krijgen is. Ja, en een referendum over nieuwe grondwet. Is, is dan ook bekend waar de Syriërs voor of tegen kunnen stemmen? Ja, dat is inmiddels wel bekend. En dat is toch ook niet te verwaarlozen hoor. Want. Um, er staat bijvoorbeeld in die nieuwe grondwet dat er een einde komt aan het monopolie van de baatpartij, de partij van de Syrische president, dat er ook een einde komt aan zijn monopolie. Grof gezegd kon hij uh, vroeger voor het leven blijven zitten en nu is dat maar twee termijnen. He, dus daar, daar zitten toch wel punten in waarvan je zegt ja... Als dat eerder was gebeurd, dan was het misschien voldoende geweest. Als dat bijvoorbeeld een paar maanden na de opstand, uh, uh, dat die begon elf maanden geleden, als het toen gebeurd was, dan was die uh, oppositie daar misschien tevreden mee geweest. Maar inmiddels hoor je ook al geluiden dat zij het gewoon naast zich neerleggen. Dat ze zeggen, het is misschien niet too little, maar wel uh, too late. Ja, en Lucelle stelde al vast dat het nog steeds heel onrustig is hè, in Syrië. Wij zien hier beelden op de redactie eh, al uren lang van een enorme rookwolk boven Homs. Is al duidelijk ja. voor jou waar die vandaan komt? Nou, die is niet te missen inderdaad. Maar nee, het is uh, onduidelijk omdat de partijen elkaar de schuld geven. De Syrische regering zegt dat het een oliepijpleiding is die bij de stad in de buurt loopt, die door de opstandelingen in, uh, uh, kapot gemaakt is. En de opstandelingen zeggen dat de uh, Syrische regering dat zelf gedaan heeft. Het feit is dat er dus iets uh, brand staat. Er loopt een grote oliepijpleiding naar de stad toe, die zorgt daarvoor voldoende brandstof... Um, ja, als dat inderdaad degene is die in brand staat... dan heb je dus niet alleen die rookwolken... maar dan heb je de komende tijden ook uh, nog meer tekorten uh, in de stad Homs. Ja, dus een ongelooflijk slechte situatie daar... voor de mensen die daar wonen. Nu lijkt ook de situatie in de hoofdstad, in Damascus te escaleren. Wat heb jij daarover gehoord? Dat is een waar uh, Syrische regeringstroepen zijn gesignaleerd die huiszoekingen houden. En Het bijzondere daarvan is niet dat ze dat doen, want dat doen ze ook in, in Hama. Het bijzondere is dat dat in de hoofdstad gebeurt, eigenlijk dichterbij uh, het presidentiële paleis uh, dan ooit. En uh, mij is op dit moment niet bekend dat daar gevechten bij zijn uitgebroken, maar ja... Het blijft wel een, een operatie van het Syrisch leger in de hoofdstad. Heel dichtbij uh, het hoofdkwartier van de Syrische president. Sanne van Horen, dankjewel. Syrië was ook in Den Haag een belangrijk agendapunt voor minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Hij ontving vandaag zijn Russische ambtenaar Sergei Lavrov. Bij die persconferentie, de persconferentie na afloop van die ontmoeting... was onze verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat hadden zij te melden over dat referendum waar Sander over spreekt? Ja, Sergei Lavrov bleek positief over het referendum... dat dan op 26 februari gehouden moet worden. Het kan volgens hem een stap voorwaarts zijn... omdat er daarna ook nog weer algemene verkiezingen gehouden moeten worden... waar meer partijen aan zouden mogen meedoen. We hopen dat het referendum will take place en de constitution will be, will be adopted. Het coming late, maar het is beter... Ja, beter laat dan nooit, zegt Lavrov over het referendum. Een positieve reactie uit Rusland dus. En dat is niet zo heel merkwaardig, want de Russische regering... die steunt tot dusver president Assad. Heeft samen met China ook de anti-Assad-resolutie... in de Veiligheidsraad geblokkeerd met een veto. Maar Kamers wel dit referendum afgedwongen... bij de Syrische president. Voort wat hoort wat. Ja, en intussen, wordt er binnen de Verenigde Naties... alweer gesproken hè, over nieuwe resoluties met betrekking tot Syrië. De vorige, zo weten we, werd door Rusland en ook door China tegengehouden. Maar blijft Rusland op die lijn zitten? Nou, daar liet Lavrov geen misverstand over bestaan na afloop van zijn gesprek met Rosenthal. Rusland is tegen elke stap die als eenzijdig kan worden uitgelegd. Ze zijn als de dood voor een Libië-scenario. Toen was er een VN-resolutie die toestemming gaf voor bescherming van de burgerbevolking. Maar die is door westerse landen volgens Rusland veel te ruim uitgelegd om oorlog tegen Saddat te of tegen, tegen de, uh, de als, ja, te gaan voeren. Nou, en Rusland staat daarom nu vol op de rem. Uh, niet alleen president Assad is schuldig aan het geweld, zegt Rusland. Maar ook de opstandelingen. En daarom zijn ze tegen elke resolutie die als eenzijdig tegen Assad kan worden uitgelegd. If the logic of the resolution would be one sided and would be uh, ignoring the fact that people are getting killed by the opposition armed groups as well then this would be a resolution which which would not help ja, dat zal niet helpen, zegt hij. Uh, minister Roosentaal was vorige week natuurlijk ontzettend kritisch over Rusland... en ook over China, over de opstelling in de VN-veiligheidsraad. Nu stond hij naast zijn collega uit Rusland. Hoe, hoe gedroeg hij zich, Roosentaal? Uh, nou, hij was vorige week inderdaad uitgesproken negatief. En nu bespeurt hij enige ruimte een beetje beweging aan Russische zijde. Want volgens uh, Roosentaal snapt de Russische regering ook wel... dat ze niet alleen maar nee kan zeggen in de Veiligheidsraad. Ik blijf teleurgesteld over het veto van Rusland in de Veiligheidsraad. Toch bespeur ik bij ook mijn collega Lavrov dat hij zoekt naar openingen. Maar Rusland blokkeerde die resolutie in de Veiligheidsraad. En de vraag is nu, bespeurt u beweging in het Russische standpunt? Laat ik zeggen dat ik erop hoop dat ook voor Rusland zal gelden dat het niet voortdurend uh, met veto's kan werken. Dat er op een bepaald moment toch ook door Rusland moet worden meegewerkt... aan een koers in de richting van Syrië. Dus ik geef de hoop daarop niet op. Ja, Roosdaal geeft de hoop niet op. En dat is misschien ook maar verstandig voor de minister van Buitenlandse Zaken... als het om dit soort dossiers gaat. Lekker man, dank je. Fijn dat u er allemaal bent. We gaan gauw beginnen, want u komt allemaal voor de tentoonstelling, niet meer aan. De tentoonstelling van André van Duin. Wat een enthousiasme. Ja. Met druk hier, eerst op de bel. Kom maar binnen. Kom maar binnen. Ja, de opening. Meneer Wijdbeens zelf opende vanochtend de tentoonstelling Horen, Zien, Lachen. Het is te zien en te beleven in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een expositie over al het werk van André van Duin. Onze verslaggever Jeroen Wielaard liet zich graag rondleiden door Van Duin zelf. Er staat een paard in de gang. Ja, dat heb ik ook net gezien, ja. Ik verbaas mij niet zo bij André. Vandaar kan je wel een paard in de gang verwachten. Bij mijn echte, in mijn echte huis in Amsterdam staat ook trouwens een kleiner, maar ja. ook een paard in de gang. Che André zie ik daar boven ja. de deur staan. Zullen we gewoon als bezoekers naar binnen als, en het... ons verbazen? Ja, nou, je gaat zeker aan. A moet je eerst aanbellen. Ding dong, ding dong, kom maar binnen, wat gezellig dat je er bent. Ga naar binnen, het is hier leuk. En dan kom je hier in een ruimte waar je een uh, 3D-bril op moet zetten, meteen. Want ja. anders dan zie je niet uh, wat alle schermen uh, doen. Want alle dingen zijn in 3D opgenomen. Dus je ziet nou ook overal uh, diepte in, uh, maar de goed gedaan, echt mooie diepte. Ja. Dus net als ze er uh, all allemaal uitspringen. Wie zien we hier allemaal? Uh, Jan Wijtbeest, ik zie Willem P. Ik zie uh, mezelf natuurlijk. Ik zie, uh, daar zit uh, Koos Grandioos, daar zit uh, meneer De Bok, daar zit Flip Fluitketel en de Pizzaman. Daar heb je hem. Pizza! Pizza! Oh, pizza! Horen, zien en lachen. Horen, zien en lachen, ja. Dat is een ondertitel, maar ik geloof niet dat die veel gebruikt wordt. Maar dat is eigenlijk wel een goede mantel die de lading dekt. Want dat kun je hier natuurlijk wel. Je kunt horen, zien en lachen. Als je er gevoelig voor bent. En dat is, ja, er is hier zoveel te zien. Dus allemaal mensen, wat oudere mensen zullen zich allemaal herinneren. Maar voor de nieuwe mensen, de jongeren is dit allemaal ook weer een openbare. Heeft hij dat ook gedaan. Wat dat betreft het is het tijdloos materiaal. Ja, zoals die man die ons daar aankijkt achter de microfoon. Dik voor mekaar, show. Ja, dat is natuurlijk een van mijn uh, ja, favoriete bezigheden eigenlijk, radio maken. Ik ben natuurlijk uh, begonnen met bandjes plakken als uh, gekke bekken trekken ja. bij een bandje. Dus bandparodist. Dus het, uh, het fenomeen van bandjes... Uh, Mag en, uh, ik en toch en wel geluid... een van de meest meestelijke dingen uh, noemen die je ooit gedaan hebt? Nou, onbescheiden als ik ben, vind ik dat zelf eigenlijk ook. Ik vind het eigenlijk een van de leukste dingen om te doen in ieder geval. Ja, ja, ja. Um, doen we dus nu ook even. Ja, en het heeft ook heel veel succes gehad. Het heeft een jaar of tien wel gedraaid voor de radio. En het wonderlijke is dat nu nog steeds mensen over dat programma praten. Terwijl het en het allemaal... nog kunnen nabouwen. En nog nog nabouwen. Meneer de Groot. Ja, en uh, Dick voor elkaar, en Harry Nak en, uh, ja. en, uh, en ome Joop. En ik zie nog steeds op internet dat het verzameld wordt en mensen erover bezig zijn. En iedere dag wordt me nog wel gevraagd komt dat ooit weer terug? Kijk, we lopen hier een soort toiletruimte in. Ja, ik denk dat dit vooral voor kinderen erg leuk is. Want hier kunnen ze namelijk aan de trekker trekken en dan hoor je uit de pot komt dan het poepgeluid. Dus dat is natuurlijk erg leuk. Dus ik denk dat het gewoon echt voor kinderen heel leuk is. Dus die er onder leiding van Jet van het toilet eraan als je dit nou zelf allemaal bij elkaar ziet, ja. je hebt het natuurlijk allemaal zelf gemaakt, maar heb je dan ook nog iets, niet iets verbazends over ja, ik loop de er... rijkdom ervan? Nou inderdaad, als je het zo terug ziet, denk ik, ja, dit is wel heel veel. Kijk, hier heb je dit dik voor elkaar show, de studio. Je kunt zelf kunnen de kinderen met deze ring, want een keer allemaal zo'n ring en die kunnen ze dan activeren en die kunnen ze meedoen in dit dik voor elkaar show we zijn ze gast en dan worden ze op de koptelefoon uh, vragen gesteld. De Dik van elkaar en Meneer de Groot en uh, de andere typetjes. En dat wordt dan, dan moet je je e-mailadres opgeven en dan wordt het naar, th naar thuis gestuurd. Dus dan heb je zelf je eigen Dik van elkaar show. En dat geldt trouwens ook voor, uh, voor carnavalsplaatjes. Kun je meezingen en je kunt meedoen in, uh, in de tv-show. en uh, Nou ja, zeg maar allemaal van die akker en uh, een quiz. daar kun je meedoen. Ja, ja, ja, ja. En dan kun je dan gewoon even wat, uh, wat video's kijken. Er is zo ontzettend veel te zien en te kijken. Ik denk dat hier, uh, als je echt een André van Duijn fan bent... En wie is dat niet? Dan uh, kun je, je wel een paar uur doorbrengen. Maar Van Koot en de Bie zijn hier al tentoongesteld. Ja. Freek de Jonge. Ja, het zou tijd worden dat het een keer gebeurde met het cultureel vaderlands kunstbezit van erfduin. Van Duin. Ja, het is erg goed. Ja, je kan maar één tentoonstelling to tegelijk doen natuurlijk. En het is, uh, het is dus een mooie aanleiding, omdat ik 65 word. Er moet, moet, moet, moet ook nog een aanleiding zijn waarop je dat dan doet. Dus nu ben 65 en volgend jaar zit ik 50 jaar in het vak. Dus nou, dat bij elkaar was een reden voor beeld en geluid om deze tentoonstelling te doen. En ik ben er ontzettend trots op. Het is ontzettend leuk. Lachen, gieren en zien. Ja, nee, horen zien en lachen. André van Duin. Jeroen Wilaard lachte met hem in beeld en geluid. We gaan naar Rotterdam, naar het ABN AMRO-tennis-toernooi. Naar Mark Brasser. Mark, je had het over een partij tussen Del Potro en Lodra. Die is afgelopen. Wie heeft er gewonnen? Die is uh, inderdaad afgelopen. De mooiste partij, denk ik... Uh, en ik loop hier de hele week rond, dus dat mag ik zeggen... Uh, vanuit van, de eerste ronde. Uh, gelukkig voor het toernooi... Juan Martín Del Potro heeft gewonnen. Dat is toch een naam waar je internationaal mee aan kan komen. Met Lodra op zich ook wel. Maar uh, Del Potro, speler uit de top 10 uh, Grand Slam winnaar... de US Open heeft hij gewonnen. Ja, dat is een mooie naam om, om lang in je toernooi te hebben. Dat heeft Richard Krijtsek. In ieder geval in de tweede ronde staat hij Del Potro. Hij won die derde set met uh, 6-4 van Mikel Lodra. Zag het lang niet naar uit. Het leek op een tiebreak uit te lopen. Het werd 5-4 voor Del Potro. En Toen een slechte game van Die kwam in die game nog wel 40-15 voor. Hij serveerde dus voor 5-5. En Toen speelde niet één slecht punt, was het even helemaal kwijt. En, en, en het was Del Potro die er overheen liep. En de partij naar zich toetrok en dus door is naar de tweede ronde. Het feit dat die partij is afgelopen, betekent dat Timo de Bakker en Robin Haas op de baan staan. Uh, dubbelspel uit de eerste ronde. Zo'n dus uh, sterke loting. Ze spelen namelijk tegen twee Polen. Tegen Marius Vierstenberg en Marcin Matkowski. En dat zijn twee spelers die zo net buiten de top 10 van de wereld staan. Kwartfinale Australian Open hebben gehaald. En het vorig jaar hier ook ontzettend goed hebben gedaan. Leuk is overigens, vorig jaar speelden die Vierstenberg en Matkowski in de eerste ronde tegen Paul Haarhuis en Jacco Elting. Die toen een soort van rentree, weliswaar voor het goede doel, maar een rentree maakte hier in Rotterdam. Weer eens een keer samen wilde dubbelen. Nou, Die speelden toen in de eerste ronde tegen die Vierstenberg en Matkowski. En kregen ongenadig hard op de broek, om het zo maar even te zeggen. Goed dubbel die Polen, ingespeeld dubbel. Spelen veel toernooien samen. Het zal dus een hele kluif worden voor de Nederlanders Haas en de Bakker om, om deze wedstrijd te gaan winnen. Maar goed, je weet het nooit. Misschien de steun van het publiek. Misschien dat ze, omdat ze er allebei uit liggen in het enkelspel. Gisteren zo'n teleurstellende dag hebben gehad dat ze vandaag iets goed willen maken. En dat ze het de Polen lastig kunnen maken. Er zijn inmiddels vijf games gespeeld. Nederland kwam al snel een break achter. In de tweede game werd Timo de Bakker gebroken. Het werd 2-0 voor Vierstenberg en Matkowski. Maar toen brak Nederland meteen de service van Vierstenberg terug. Het werd 2-1 Haas. hield zijn service. Het werd 2-2. Inmiddels is het dan 3-2. Voor het, het Poolse dubbel. En uh, gelijk opgaande strijd, mag je zeggen. 3-2 dus in het nadeel van Haas en de Bakker. Hij is 12. Koen Verhoeven is 12 jaar ondernemer. Voor de medewerkers van zijn adviesbureau wil hij een collectief pensioen dat hij kan opzeggen wanneer hij wil. De Goudse begrijpt dat en introduceert daarom het nieuwe pensioen.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 De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een symposium afgelast... waar een omstreden sharia-geleerde zou spreken. De Brits-Palestijnse Sheikh Haddad zou vrijdag in debat gaan op de universiteit. Kamermeerderheid had vandaag opgeroepen de man de toegang tot Nederland te ontzeggen. De universiteit zegt dat er zoveel ophef is ontstaan... dat een academisch debat niet meer mogelijk is. En bij een gisteren in een gevangenis in Honduras zijn zeker 270 doden gevallen. Volgens de autoriteiten kan dat dodental nog oplopen, omdat ruim 350 gevangenen worden vermist. Vermoed wordt dat de meeste van hen zijn omgekomen, maar mogelijk is ook een aantal gevangenen in de chaos ontsnapt. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Marco van Verhoef. In het zuidwesten van het land is het bewolkt, valt ook regen en motregen. In het noordoosten daarentegen is het droog en komen opklaringen voor. En die opklaringen zorgen er vanavond en aan het begin van de nacht voor... dat de temperatuur daar tot net boven het vriespunt kan dalen. Vlak aan de grond misschien wel net onder nul. En dan zou het lokaal glad kunnen worden. In de rest van het land houden we de wolken. En valt ook wat regen of motregen bij temperaturen van 3 à 4 graden. Aan het eind van de nacht trekken de wolken langzaam naar het oosten. Loopt de temperatuur daar iets op en kan het daar juist gaan motregenen. En daar hebben we morgenochtend ook last van. In de loop van de dag wordt het dan op de meeste plaatsen droog. En misschien dat we in het westen de zon eventjes zien. De temperatuur loopt langzaam op naar 6 tot 8 graden. En er staat een matige westelijke wind. Vrijdag wolking, wat regen en motregen. Ook zaterdag hebben we de wolken. En aan het eind van zaterdag gaat het harder regenen. Daarna klaart het van het westen uit op en trekt koelere lucht het land binnen. Kouder zeg maar rustig, want zondag is het 4 graden. En kan er een enkele sneeuwbui vallen. ANW ah, Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er staan 35 files, iets meer dan 130 kilometer. De meeste van die files staan op de wegen rond Utrecht, bij Den Haag en bij Rotterdam. Wat opvalt is de lange file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Kelpen-Oler en Maasbracht, 7 kilometer. De oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Er is ook een aanrijding op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Zevenhuizen en Reewijk staat nog 4 kilometer. Maar daar is de weg weer vrij.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 waarin we het uitgebreid hebben gehad al over de recessie. Daar gaan we mee verder richting Den Haag. Want daar is men het over één ding eens. We moeten het financiële gat dichten. Maar over de manier waarop blijft er grote oneenigheid. De oppositiepartijen spreken zich wel uit over concrete maatregelen. Bij de coalitiepartijen is men voorzichtig en daardoor ronduit vaag. Joost Vullings, politiek redacteur. Ze dus kijken naar de cijfers. Een krimp 0,7 in het laatste kwartaal van 2011. Het kwartaal daarvoor 0,4 Kun je dan met deze cijfers in de hand ook iets zeggen over de hoogte van extra bezuinigingen? Ja, dat is natuurlijk wel een vraag waar ik uh, de boer mee ben opgegaan. Van 0,7 procent klinkt klink best fors. Betekent dan dat er nog meer extra bezuinig moet worden dan al uh, wordt verwacht? Nou, uh, de meeste mensen zeiden het past wel binnen de eerdere voorspellingen van het CPB. Dus wat dat betreft is het, uh, hoeft het geen slecht voorteken te zijn. De Kamerleden vonden het een lastige vraag. Uh, durfden er eigenlijk niet op in te gaan. Zeiden allemaal, ik heb geen glazen bol. Dus men dr drukt zich zeer voorzichtig uit. Zo ook Mark. Mark Harbers van de VVD. Bij uh, dit soort uh, operaties uh, kijken we altijd eerst naar wat het, wat het Centraal Planbureau zegt. En het Centraal Planbureau komt over een paar weken... dus dan weet je pas wat je moet gaan uh, bezuinigen. Um, over heel 2011 zijn we bijvoorbeeld ook uh, precies geëindigd... met de economische groei wat voorspeld was, 1,2 procent. Uh, en wat het voor dit jaar en volgend jaar betekent... Uh, dat zal het Centraal Planbureau binnenkort moeten vertellen. Moet je eigenlijk wel extra bezuinigen als de economie krimpt? Er zijn heel veel economen die zeggen niet doen... Kijk, dat is het bekende verhaaltje van uh, dat je een economie niet kapot zou moeten bezuinigen. Maar die aanpak werkt alleen, hè, stimuleren werkt alleen als het een kortlopende crisis is... waarbij je eigenlijk ook wel weer vooruitzicht hebt van volgend jaar of het jaar erop... heb je weer voldoende geld om dat in te lopen. We, we, we zitten nu al een aantal jaar in een crisis... Um, en we weten ook dat er, nadat we dit hebben opgelost... nog een paar andere grote vraagstukken aankomen. Zoals uh, de kosten voor de vergrijzing... Uh, toenemende kosten voor uh, gezondheidszorg in Nederland. En dan kun je maar toch beter zorgen dat je nu snel ervoor uh, goed uh, ervoor komt staan. Want alles heeft in Europa nu te maken met vertrouwen. En wij willen graag het vertrouwen uitstralen... dat Nederland er alles aan doet om weer een gezond land uh, te worden. Ja, dit klinkt als een pleidooi voor hervormingen. Maar ja, als je hem daar dan mee confronteert, Mark Harbert van de VVD... dan houdt hij zich heel goed aan de instructies... Dus Verder dan het mantra, we moeten verstandig bezuinigen, komt hij niet. Maxime Verhaag heeft weer een andere term, slim bezuinigen. Overigens is hij wel heel helder. Hij zegt, we moeten niet alleen bezuinigen, ook hervormen. Uh, hervormingen doorvoeren. Maar welke, Ja, daar zegt hij dan weer niet over. Want bezuinigen is niet hetzelfde als hervormen. Ja, dat hebben we ergens ook weer wel. Kijk, heel kort door de bocht, uh, bezuinigen is gewoon blind snijden. En hervormen is ook bezuinigen. Maar dat versterkt dan het groeivermogen van de economie. Uh, Maxime Verhagen, onze vicepremier, uh, heeft daarover nagedacht. Die kwam vrijdag met de volgende beeldspraak. Bezuinigen is bijvoorbeeld je thermostaat een paar graden lager draaien. Dat bespaart geld. En hervormen is gewoon een nieuwe zuinige ketel kopen. Bespaar je op de lange termijn een hele hoop geld mee. Je hoeft ook niet in de kou te zitten. Maar hoe dan ook, in, in deze beeldspraak uh, bezuinigt de overheid op de energierekening. Maar in deze beeldspraak uh, is de burger, als je me nog kan volgen, eigenlijk het energiebedrijf. Dus de, de rekening wordt wel lager voor het energiebedrijf. Dus kortom, hervormen of bezuinigen, het uh, doet uh, de, ons als burger allebei pijn in de portemonnee. Nou, ze houden zich qua keuze natuurlijk op de vlakte. Uh, de oppositie waarschijnlijk niet, Joost. Nee, die gaan natuurlijk uh, helemaal los op zo'n dag. Bijvoorbeeld uh, de, de Partij van de Arbeid, die pleiten dan gelijk voor hervormingen. Uh, ze zijn overigens zelf uh, tegen hervormingen als een, uh, het versneld invoeren van een hogere AOWL leeftijd of de, de arbeidsmarkt. Dus als de PvdA praat over hervormingen... moet je denken aan de hypotheekrenteaftrek. Uh, dat even voor de helderheid. En verder trof ik vandaag een bijzondere, sombere Ronald Plasterk aan. Ja, dat valt ook tegen. We glijden nu echt een recessie in. en Mensen gaan het allemaal nu merken. In de portemonnee, maar ook in de werkgelegenheid. En in het hele draaien van de economie, de export. Um, en nou ja, dus nu... Uh, we gaan de drie coalitiepartijen, geloof ik, drie weken kamperen in het katshuis... om een oplossing te zoeken. Uh, maar ja, ze houden allerlei taboes overeind, waardoor ik daar uh, zwaar hoofd in heb. Dus als deze regering niet in staat is om nu te gaan doen wat er moet gebeuren... dan zit ze eigenlijk de, de vooruitgang in de weg en dan kan ze beter de biezen pakken. Zo, maar aan de andere kant, uh, ze gaan drie weken in dat katshuis zitten. Uh, ik denk dat die partij ook wel beseffen dat ze over hun eigen schaduw heen moeten stappen. Of heeft u daar geen vertrouwen in? Ja, als, dat zou in ieder geval dus moeten betekenen... dat de PVV over de eigen verkiezingsprogramma moet heen stappen. Um, of de laatste dingen waar ze nog niet overheen gestapt waren. Dus dat zullen we zien. Ik ben benieuwd. Ja, je hoort het. De, de, nu de recessie officieel is... wordt u door alle partijen eigenlijk aangegrepen... om de eigen stokpaardjes te bereiden... en anderen te manen tot actie of zelfs te manen tot opstappen. En daarbij klinkt uh, Plasterk van de Partij van de arbeid wel erg somber. Uh, Lucelle en ik hebben behoefte aan wat dichtpuntjes, Joost. Heb je die? Nou ja, Wouter Koolmees van D66 die, die probeerde te verklaren... waarom er in uh, het, ja, het vorige kwartaal de economie met 0,7 procent is gekrompen. Maar hij zei ja, dat was ook wel een kwartaal met heel veel... Uh, uh, sombere krantenkoppen, het ging ontzettend slecht in de eurozone... heel veel eurotoppen met ja, grote woorden, alsof de ondergang nabij zou zijn. Nou, die fase hebben we gehad. Er komen positievere geluiden uit Europa. Dus hij hoopt dat de consument weer langzamer aan wat vertrouwen gaat krijgen... en weer naar de winkel gaat om geld uit te geven. En wie weet trekt dan de economische groei weer aan. Jas Vullings, dank je. Tim, we hebben het al zes weken niet over de beurs gehad, bedenk ik maar nu. Ach. Goed, dat, laten we dat van de week eens doen hoe het daar is. We gaan uh, nu naar Duitsland, want vandaag kwam ook het bericht dat de Duitse economie licht krimpt. Geen fijne berichten voor bedrijven natuurlijk die exporteren naar Duitsland. Machinebouwer van Lieshout uit Uden, die heeft nog wel opdrachten, maar verder dan de zomer kijken ze maar niet. Peter van de Meerschout kreeg een rondleiding door het bedrijf. En die kreeg hij van directeur Mark van Lieshout. Overheden, consumenten... Ze geven nauwelijks nog geld uit en bedrijven die merken dat, want ze verkopen daardoor minder en dus investeren ze ook minder in nieuwe machines. En dat merken ze bij van Lieshout Machinebouw in Uden. Wat doet u? Het uh, las uh, dingen straf, dat blauw van het lassen, dat ja. moet eraf. En dan de voet stralen en kunnen we borstelen. Het is de, het vastklemmen van het product en dan uh, zet hij de. De freesbank aan, CNC gestuurd. en dan uh, een soort kokerbalk, hè? Ja, kokerbalk met gaten erin. Hebben jullie genoeg werk? We hebben nog voldoende werk. En het is niet, uh, alleen niet op lange termijn, Tot de bouwvak. En dan, en dan daarna dan moeten we kijken uh, wat er dan gaat komen. En dan kan het goed heel druk worden. En als het zo door blijft gaan, dan niet. bedrijven houden natuurlijk de hand op de knip. Ja. Ja, dat merk je duidelijk. Ze hebben wel de vraag van we hebben het idee om, om dit of dit te gaan doen. Maar eh, ja, uiteindelijk gaan ze niet ja zeggen. Ze gaan, ze gaan nog niet daadwerkelijk die investeringen doen. U bent een machinebouwbedrijf. Dat betekent dat u ook machines ontwikkelt, bedenkt. Ja. Ja. Wordt dat nog gedaan? Zijn ze wel geïnteresseerd in nieuw spul? Of is het meer afwachten? Nou, is er, jawel, de interesse is er heel erg. Die is er heel erg eigenlijk. Alleen de daadwerkelijk order. Order geven om het te maken, dat wacht nog. Stalen, stalen verzink omkasting is het. Die, hier komt uh, een verzinkpan in. En uh, bij dit is het ook. Voorheen was het bij zo'n uh, grote opdracht, dan kreeg je 30% bij opdracht, al deels vooruitbetaald. Nu, uh, nu zeggen ze, ja je, mag het, je kan het maken, alleen uh, pas bij levering uh, dan uh, gaan wij betalen. Wat dus betekent dat u alles van tevoren ja. moet financieren? Ja, dan moet je dat. Kan dat? Ja, wij kunnen dat gelukkig. En daardoor haal, haal je denk ik ook uh, werk binnen. Uh, maar ga je nu een uh, staalbedrijf beginnen... dan denk ik dat je het heel moeilijk hebt. Welke landen zijn voor u nou uh, belangrijk... als het gaat om ja, toch de opdrachten die u hier uh, doet? De, de Nederlandse bedrijven, waar wij als toeleverancier... die exporteren weer ja. naar Duitsland, Amerika... Pascalus Dolman, die exporteert naar Amerika. Die zet daar zijn installaties neer. En uh, ja, in Duitsland is het uh, uh, veel. Uh, de koelers. De, de wij leveren alleen uh, een Nederlands bedrijf, NRF. Alleen uh, de koelers die gaan uiteindelijk naar Duitsland. Ja. Dus als het daar tegenvalt en dus uw klanten die ook leveren aan Duitsland minder te doen hebben. dan merk je dat hier ook? Ja, dan gaan wij dat hier ook merken. Wat ja. hebt u al gemerkt? Uh, uh, mondjesmaat, ja. Mondjesmaat. Bij, uh, in Duitsland uh, is het duidelijk wat minder. En in uh, Amerika niet, moet ik zeggen. De, de, de, ook vooral de ideeën die daar lopen. En, en, en wat ik dan hoor, dan ziet er dat toch heel positief uit. Maar ja, het moet wel uh, worden omgezet naar een opdracht. Ja, dat klopt. Dat is nog even afwachten. Een verzuchting, okay. weer, ja. Ja, weer. Maar uiteindelijk gaat het toch een keer komen, daar ben ik van overtuigd. Mark van Lieshout is ervan overtuigd. De directeur van een machinebouwbedrijf in Uden. En over die beurs gesproken, Lucella toch even. De AEX sloot vanmiddag met een minime stijging. 0,3 in de plus. Slotstand 322,86. Zo, hebben we er toch nog even over gehad. Het was een lange, lange strijd. Maar Vliegveld Eelde heeft de toestemming om de startbaan te verlengen. U hoort zo de reizigers. Een half uur geleden had je het over de A2 in het zuiden van Nederland. Wijnand bij de AWB. Ja. Hoe is het nu? Daar zijn inderdaad de grootste problemen. Want voor de rest is het een vrij normale avondspits. Maar op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... daar gebeurde een ongeluk. Tussen Kelpen-Oler en Maaspracht staat inmiddels 8 kilometer file. Staat behoorlijk stil daar. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Robin Haas en Timo de Bakker staan samen op de baan bij het ABN Amro Tennis-toernooi in Rotterdam. Mark Brasser, hoe gaat het daar? Nou, Timo de Bakker die, die zit op de baan. Hij gleed uit. Zag er even ja, vervelend uit. Hij glipte wat weg. Hij heeft zijn linker enkel al, al ingetaapt. Daar heeft hij wat uh, problemen mee. Nou, hij staat uh, gelukkig weer. Nederlanders kunnen door. Doen het helemaal niet slecht. Het is 5-5 uh, in de eerste set. 10 games gespeeld dus. Na die breaks aan het beginnen deze eerste set zijn er geen breaks meer geweest. Het loopt uh, op service. Ik moet zeggen dat de Nederlanders uh, goed spelen. Robin Hazen maakt een, uh, maakt een sterke indruk. Goed is hun returns. Uh, slim ook in zijn oplossing als ze onder druk slaan. Af en toe de running lob. De topspel in Lop, hebben we eerder al gezien van het weekend. Deed hij dat ook een paar keer in het Davis Cup duel met Finland. Nou, haalt hij toch wat punten mee binnen. Nu een goede volley van uh, Timo de Bakker naar voorbereidend werk van Hazen. Ja, en dan staan er twee breakpoints op het bord voor Nederland. En dan hebben ze de kans om op een 6-5 voorsprong te komen. Ja, het is goed wat ze, wat ze laten zien. Ik kan het, niet anders, kan het niet anders zeggen. Als je dan bedenkt dat ze ja, weinig samen dubbelen. De Bakker, die, ja, die houdt niet zo van dubbelen. Die, die, nou, die doet het wel als het moet. En, maar goed, het hoeft eigenlijk niet echt meer. Want in de Davis Cup hebben we sinds kort de Antalyaan Royer. Dus uh, ja, het is een beetje een beetje een gelegenheidsdubbel dit. Ze hebben in het verleden wel eens gedubbeld. Ze doen het goed, hebben breedkansen bij die stand van 5-5 in de eerste set. Mark Brasser was dat. 24 uur per dag winkelen. Dat vindt een meerderheid in de gemeenteraad van Amsterdam een goed idee. In twee stadsdelen komt er een proef. Eén daarvan is Zuidoost. Reden voor ons om Mark Robin Visser uit winkelen te sturen in de Amsterdamse poort. In het winkelcentrum vind ik eigenlijk een, een, een nog weer een winkelcentrum. Dit, is eigenlijk, uh, dit noemen ze hier een shopperhal. En dat is een hele grote hal met allemaal uh, wat kleinere winkeltjes erin. En een van de winkeltjes is van mevrouw Vink. Goedemiddag. Goedemiddag. U verkoopt uh, tassen. We staan hier uh, helemaal omgeven door uh, tassen en portemonnees en uh, dat soort spullen. Wat is voor u nou de beste tijd om uh, spullen te verkopen? Uh, dat is van vijf tot zes voornamelijk. En een beetje in de middagpauze. Zijn er nou ook tijden voor u waarvan u zegt van goh, ik zou echt best open willen zijn, maar dat kan u niet? Nee. nee. U bent wel tevreden zo. Ik ben tevreden zo, ja. En ik zou niet weten uh, hoe ik nog langer open moest zijn. Nee? Nee. Want? Want ik heb nog een privéleven. Even kijken of ik nog een winkelier kan vinden die. Dag dames, wat zouden jullie ervan vinden als de winkels 24 uur per dag open zouden zijn? Nou, lijkt me niet zo nodig. Nee. nee. Heb je geen zin om s'avonds uh, te shoppen? Nee. Dat is niet nodig als je overdag gewoon je dingen kan doen Misschien He? super, maakte wel. Ja. Maar zo'n avondwinkel, maar ik vind niet dat alle winkels 24 uur. Nee, vind ik niet. nodig. Ja, een juwelier dan misschien. S'avonds laat nog een horloge kopen of een mooie ring. Even kijken wat meneer de Wit daarvan vindt. Meneer de Wit, wat zijn uw openingstijden op dit moment? Uh, de gewone reguliere openingstijden. Dat, zeg maar, weet, dat weet vanaf je vanaf tegenwoordig 10, in Amsterdam nee, niet meer? Nee, dat is waar. Vanaf een uur of tien tot een uur of zes avonds. Zou u daar wat in willen veranderen, als dat zou mogen? Ja, zeker. Als er randvoorwaarden bij uh, geschapen worden, dat is natuurlijk wel belangrijk. Wat zijn dat dan voor... Nou, uh, een stukje veiligheid, uh, verlichting, ja. uh, zorg. Dus u bent een juwelier en... Ja. Uh, dat begrijpt u wel, dat is natuurlijk een gevoelige branche. Dus ja. uh, voor mij, uh, zou ik zou het best willen doen. Dat lijkt me heel interessant, met name ook voor uh, de ontwikkeling in dit gebied. Ik bedoel, uh, als we kijken naar de Arena Boulevard, daar dus sluiten we op aan. Daar komen uh, hotels, dus ja, het lijkt uh, wel te passen allemaal. Ja. Ja. Ik ga even naar mevrouw de Wit, met, met permissie. Ja. Ja. Ja. Zeg mevrouw de Wit, uh, zou u het prettig vinden om hier s'avonds, s uh, zeg maar middernacht, uh, achter de toonbank te staan? Uh, persoonlijk uh, vind ik dat helemaal geen goed idee. Nee. Maar ik moet zeggen, wat ik wel mee eens ben. als iedereen dat uh, wil, moet hij dat vooral zelf weten. Maar ik zie. Uh, komt u bij mij om 12 uur 's nachts dan een klokje kopen? Of een, een, nou, ik begrijp net van uw man. die oh, zegt weinig van. Weinig uh, weinig er zijn hier hotels bijvoorbeeld. Dus je hebt dan misschien ook toeristen. die ja. uh, in een andere tijdzone. Uh, hè? Die uh, s'nachts uh, ineens wakker zijn. en denken van. goh, ik ga wat leuks voor mijn vriendin of uh, vriend kopen. Nou ja, zodra ze open zijn, wie weet? De tijd zal het leren. U zit gezellig te praten met iemand. misschien is het leuk als u even vertelt wie dat is. want het is. Geen klant, is nee, ben... geen klant. is ook een, uh, een eigenaar met een winkel hier op het winkelcentrum Amsterdamse Poort. Ja? En die heeft het eetcafé, het eetcafé 100% Zuidoost. En hij heeft ook de Febo. Dus het ah. is onze krokettenman. Exacte, ja, de krokettenman. He? En uw naam is? Leenders. Meneer Leenders. Wat zou u ervan vinden als hier... Ja, ik weet eigenlijk het antwoord in uw geval al wel. Want u heeft een café en een snackbar. Ja. Als hier s'avonds meer loopt in het winkelcentrum zou zijn. Het ja, zou voor mij wel prettig zijn dat er meer loop is in het winkelcentrum. Ja. Of dat ook gebeurt is een tweede. Maar, maar u staat er tegen, positief tegenover ja, tegen duurlijk, dat plannetje van de, de gemeente. Dat Tot een uur of twaalf, uh, één s'nacht zijn we open. Dus, en nu zijn we alleen natuurlijk met de horeca open. Ja. En als er natuurlijk meerdere winkels open zijn en er is dus meer traffic... dan ja. is dat voor mij ook beter. En meer traffic is meer klanten is meer geld. Als de proef slaagt, dan moeten de eerste 24 uurswinkels winkels na de zomer van start gaan. Het gaat om 700 meter asfalt en er is 35 jaar lang strijd over gevoerd. Dan hebben wij het over de verlenging van de start- en landingsbaan... van Groningen Airport Eelde. De Raad van State gaf vanochtend definitief groen licht voor de uitbreiding. Daarmee wil de luchthaven meer en verdere vluchten mogelijk maken. Martijn van de Wiel staat in de vertrekhal daar. Nee, ik wil graag uh, even kijken. Het we wat, hè? Dan kan je dus af en toe opstaan. Het vertrekhalletje van Groningen Airport Eelde... In de oude vorm, op de monitor, staan er drie vluchten die vertrekken vandaag. Een latere zakenvlucht naar Aberdeen. En daarvoor twee vluchten tegelijkertijd, zo lijkt het. Eentje naar Las Palmas en de ander naar Eindhoven. Mogen de toekers mogen op de band, dank u wel. De vlucht naar Eindhoven. De vlucht naar Eindhoven, ja dat gaat door naar Krankenaria. Oh toch wel. Ja toch wel, we stoppen niet bij Eindhoven. Wat wil het geval? De vlucht naar Las Palmas moet een tussenstop maken in Eindhoven. En dat heeft te maken met het gewicht van het toestel. Als hij helemaal vol zit, kan hij niet genoeg brandstof tanken hier in Groningen om helemaal naar Las Palmas te vliegen. Want dan zou het vliegtuig te zwaar zijn om op deze korte startbaan op te stijgen. En daarom landt hij meteen na het opstijgen meteen weer. In Eindhoven moet iedereen daar een uur eruit... En gaat hij naar Napels door naar de vakantiebestemming. Okay, Fijne reis. Ja, ook bedankt. Ja. Dank u. Maar wij gaan via hier, want Schiphol, ik kom Apel door. dus wat dat betreft. Hij uh... heeft een stuk voor gereden zelfs. Alsjeblieft. Ja. Ja, dat is Fijne reis. Voor, hoor. Doei. Schiphol vindt u te druk. Veel te druk. Ach, geweld, hè? Ja, wel ja, hè? Dat vind ik ook. Ja, Absoluut. Wat ja. zei je nu net? Ik zeg de vlaggen uit hier. Er zijn meer mogelijkheden straks natuurlijk hè. Ik kom toch naar Schiphol als je ergens anders heen wilde? Ja, maar het is wel heel makkelijk natuurlijk, hè, vlakbij. Het uh, is ideaal, we uh, worden gebracht. De auto gaat weer terug naar huis, dus uh, liever nog. Uh, meer bestemmingen natuurlijk, dat is natuurlijk de mogelijkheid straks wel. Mooi kan niet, toch? Maar ik weet niet, veel herrie. Nee, daar ja. heb ik geen last van. Dan woon ik op veilige afstand. En daar heb ik er wel voor over. Ja. ja en... Je merkt toch met files en zo, en anders moet je met de trein naar Schiphol. Ja, het is toch iets meer geregeld. En dan is eelde toch wel eigenlijk veel idealer. Nou, we zijn één keer bijna te laat geweest, op twee seconden na, dus... Uh... Dat doen we niet weer. Gran Canaria is het dus. Ja. Eerst even Eindhoven en dan Gran Canaria. Klopt. Zo werkt dat hier. Ja. Maar straks misschien niet meer. Hè? Het werd wel eens een keer tijd, dacht ik zo. U was hem wel zat, die tussenstop. Nou... Tuurlijk. En uh, voor het milieu lijkt me dat ook niet zo uh, gunstig lijkt. Om een keertje extra te landen en weer op te stijgen? Echt ja, dat zo? toch. U gaat naar Gran Canaria. Is dat nou ook omdat dat een van de weinige bestemmingen is waarop uh, gevlogen wordt hier vanuit Groningen? Ja, die keuze is er dus nu niet. Dus, uh... dus gaat iedereen hier uit de omgeving naar Gran Canaria vakantie? Ja, ja, ja. Ja, ja. Wel gezellig dat je allemaal dezelfde mensen tegenkomt. <laughs> je buren daar tegenkomt. Ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat kan leuk zijn zo. Ja. En straks ligt de hele wereld in het bereik ja. van Groningen. Dat is, is nog heel optimistisch bekeken. Maar, uh, <laughs> ik denk dat het wel een nou, goede, er komen heel wat bestemmingen bij. Een goede dus het economische boost geeft in het noorden, dacht ik. Ja. Het is nog echt een beetje afgelegen hier, hè, in het noorden. Er is heel veel verzet geweest, hè, jarenlang. Ja, nou goed, ik kan me voorstellen als je naast woont... Dat je, dat je dat tegen gaat houden, maar dat het zo lang... Uh, kan en mag duren, dat vind ik wel heel extreem zeggen. Het is voorbij. De baan wordt verleden. Ik vind het gerechtigheid. Ik vind dat hartstikke goed. Weet je, als je hier komt wonen, dan weet je dat hier een vliegveld is. Hè? Nou, veel plezier in Eindhoven. Dank u wel. En in Den Haag gran Canaria. Ja, ook wel. <laughs> Dank u. Hoi. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Alle grote nieuwswebsites in Duitsland hebben het over het meldpunt voor overlast van Oost-Europeanen. De site van Der Spiegel schrijft dat Geert Wilders. Provoceert met een zeur-website. De linkse krant Thuis gebruikt als kop discriminatie in Nederland. In de gemeente Landsmeer is een grote commotie ontstaan. Dat meldt het parool, want de Hells Angels uit Amsterdam... zouden van plan zijn om in Landsmeer een voormalige kerk te kopen... en daar hun nieuwe clubhuis van te maken. Andere media melden dat het niet om de Angels gaat... maar om een andere motorclub. Een ingewikkelde grote grafiek op de voorpagina van NRC Handelsblad... die moet aantonen dat we opnieuw in een recessie zitten. Het deprimerende artikel wordt positief afgesloten. Er kwamen eind vorig jaar wel ineens veel meer banen bij... en ons werkloosheidspercentage is het op één na laagste in de Monetaire Unie... na Oostenrijk. Maastricht wil blijven concurreren met andere studentensteden. Daarom wordt daar een oud schoolgebouw omgebouwd tot een studentenhuis meldt de regionale omroep L1. Bij dat pand staan binnenkort, binnenkort de bierkratten niet hoog opgestapeld. Het gaat hier niet om studenten die hier alleen maar komen lang leven de lol. Het zijn, zoals wij dat noemen, degree-seeking studenten. Dus studenten die hier naartoe komen om een diploma te behalen. Dus dan mag je toch in de regel verwachten dat dat vrij serieuze studenten zijn. Maar daar laat de verslaggever zich niet mee afschepen. Studenten betekent overlast, dus buurtbewoners bewoners zijn alvast woedend. Ik zie dus jullie van niet komen. Wat mij betreft zijn ze van harte welkom... Goed nieuws is geen nieuws, dus de verslaggever geeft niet op. Zijn de bewoners hier ook goed geïnformeerd over wat hier allemaal gaat gebeuren? Want dat is vaak ook wel eens een bezwaar, hè, dat er weinig communicatie is. Ja, dat, dat klopt. Maar wat mij betreft zijn wij goed geïnformeerd. Helaas voor de verslaggever <lacht> zou je bijna zeggen. Leraren moeten zich laten inspireren door nieuwe media. Dat stelt hoogleraar Taalvariatie in het blad Onze Taal. Hij zegt daar... Laat leerlingen een tekst inkorten tot een Twitterbericht. Maak samen een sms-woordenboek. Geef ze inzicht in de fascinerende wereld van de taal... in plaats van te blijven hameren op foutloos Nederlands. Leraren zouden ook met hun leerlingen het populaire spel... Wordfeud kunnen spelen, dat is Scrabble voor de smartphone. Prima, zegt twitteraar Liesbeth Menning. maar laat ze bij Wordfeud dan eerst de lijst met toegestaande woorden verbeteren. En deze Twitter van een journalist van de Twentse Courant, Tubantia... over de reorganisatie bij mediaconcern Wegener... Yes, we krijgen heel snel een app voor de iPad. Oh ja, en Wegener begint een eigen persdienst en schrapt 350 banen. De Telegraaf meldde vanochtend dat in Amsterdam een jongetje van drie jaar een bekeuring heeft gekregen voor wildplassen. De peuter kon midden op straat zijn plas niet meer ophouden, was het verhaal. Een agent gaf het jongetje daarom een boete van 120 euro. Tenminste, dat zegt een tante van de peuter. die anoniem wil blijven. Bij de politie zelf hebben ze het over een via-via verhaal. De politie van Amsterdam heeft zelfs een oproep geplaatst op Twitter. want de bekeuring is nergens in het systeem terug te vinden. Doordat we dus de naam van de dame in kwestie niet hebben... en de gegevens en de locatie en dergelijke allemaal niet... kunnen wij niet achterhalen of dit gebeurd is en wat er gebeurd is. Want als er ten onrechte een bekeuring is uitgeschreven... dan willen we die ook graag intrekken. Maar bij de politie kunnen ze zich bijna niet voorstellen... dat het verhaal waar is. Natuurlijk delen wij niet uh, zomaar bonnen uit aan plassende jongetjes van drie. En op Twitter wordt verder veel geklaagd door klanten van Albert Heijn. Zij stonden voor niks met hun volle spaarkaart bij de kassa. Want de handpoppen van de Muppet Show zijn in de meeste winkels inmiddels op. Terwijl de actie eigenlijk nog een halve week zou lopen. Het was al wel bijgezegd, op is op. Maar vorige week waren bijna alle kermitten de kikkers al op. Want die is het populairst, zo lijkt het. Er zijn nu alleen nog een paar exemplaren van de minst populaire handpop over. En die is... Miss Piggy. Ik heb ze allemaal thuis. Tim. En een hoop stikkertjes over. Hoe dus... was jij ook alweer? Nee, nee. Wat eilig, doe je daarmee, man? Eeuwig jong, jong. Goed. Uh, na zessen gaan wij praten over het, uh, het wereldnieuws. De bezuinigingen, netcar, de mensen die daar hun baan kwijtraken. En over een paar uur de Franse president, Sarkozy. We gaan horen of hij zich dan verkiesbaar wil stellen of niet. Tot zo. Europees Voetbal op Radio 1. E. Morgen om 7 uur de Europa League. Ajax Manchester United. Met een aardige beweging nu op het in het schapsopgebied. Die gaat vanaf de linkerkant. De jong schiet. AZ Anderweg. Die alleen op de doelman afgaat. Dit moet een worden. Ja natuurlijk nee. Hij schuift hem naast. En om 9 uur Steaua Boekarest 20. En nee, het is hem. gehad van de schitterende Goal. En spoor PSV. Oh, doelpunt. De, doe de Europa League. Morgen vanaf 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.